Het wordt een paar graden boven nul. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. De, de vooruitzichten voor dit jaar zijn niet zo heel best. Er gooit wat hoop aan de horizon. Toch, banken en pensioenfondsen zijn voorzichtig positief en de beurzen die stijgen weer. We hebben het over geld, we hebben het over beleggen. We hebben het over geld maken zonder te werken eigenlijk. Dat is het meest principiële wat erachter zit. Ik heb ooit één keer heb ik belegd, vraag me niet meer waarom, maar um, we hadden 10.000 gulden over. Nou ja, over, wat is over? Dat even gebruikt kon worden daarvoor. Um, en die 10.000 uh, gulden, sorry, die heb ik vakkundig belegd. In versatel. Tel kan ik me nog herinneren, in KPN, en in KPN Quest... Wat ik vooral nog weet is dat binnen, de helft, uh, binnen no time de helft van het geld verdampt was. Volledig verdwenen. We gaan het hebben over, uh, over beleggen in uh, dit uur van Kazeloen en ook in de tweede uur van Kazeloen. Uh, uh, met Errol Keiner, adjunct-directeur van de VEB. Jullie vertegenwoordigen de, de aandeelhouders. Dat is juist, beleggers in het algemeen. De beleggers. Um, wat heb ik fout gedaan om daar maar even mee te beginnen? Hebben we dat ook meteen gehad? Nou, wat je fout hebt gedaan, als beginnende belegger... moet je niet direct beginnen met drie aandelen te kiezen. Uh, als beginnende belegger moet je heel voorzichtig een teentje in het water doen. En dan is het verstandig om in ieder geval gespreid te beginnen. En te beginnen bijvoorbeeld met een beleggingsfonds... wat per definitie al gespreid is, is over heel veel verschillende bedrijven. Dat wil zeggen, als enkele miskleunen daartussen zitten... ben je niet al je geld kwijt. Maar je had net uh, drie bedrijven genoemd... waarvan eentje het grootste faillissement was... Uh, in beursgenoteerd uh, Nederland, KPN Quest... Uh, waar veel mensen heel veel geld mee hebben verloren... Ja, dat is natuurlijk heel riskant uh, je, je, uh, je alles over drie fondsen te gaan spreiden. Dat moet je veel, veel, veel breder gaan doen. En er zijn veel eenvoudige manieren om dat uh, te bewerkstelligen. We gaan eens kijken naar de, de stand van het land als het gaat om beleggen... Uh, en we gaan het zo doen dat, dat iedereen het kan begrijpen. Althans, dat hoop ik. En daarom stel ik voor dat we gewoon eens gaan beginnen met een alfabet. Namelijk een beleggersalfabet. Uh, en wel te beginnen met het woord dat ik nou al drie keer uitgesproken heb... of vier keer geloof ik inmiddels. Uh, het woord beleggen. Wat is beleggen eigenlijk precies? Uh, wat, wat beleggen is is, is, is, is, is, is, is een methode om voor de lange termijn... Uh, vermogens, uh, vermogen op te bouwen. En met name verstandig beleggen, dat is iets voor de lange termijn. En verstandig beleggen betekent dat je gespreid je vermogen gaat opbouwen... Uh, dat betekent niet van dag tot dag of uur tot uur... of van week tot week koersen in de gaten te houden. Het betekent gewoon dat je heel voorzichtig, stapje voor stapje... iedere maand wat geld opzij zet en breed gaat investeren... in een beleggingsfonds bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een verstandige manier van beleggen... voor verreweg de meeste mensen. Maar als je uh, elke minuut de koersen in de gaten houdt... dan ben je of een professional of je bent niet geschikt voor het beleggingsvak? Uh, er zijn mensen uh, die dat als vak hebben om uh, veelvuldig te gaan handelen. Dat zijn handelaren... Je hebt ook particulieren die dat proberen en die gaan daytraden. Uh, er zijn uh, Zo heet dat, daytraden. Dag, van dag tot dag, uh, op dezelfde dag, een aankooporde te plaatsen voor een aandeel of obligatie. En dat binnen enkele minuten of enkele kwartiertjes uh, weer te gaan verkopen. Dat heeft weinig met serieus beleggen te maken. Je mag het beleggen noemen, maar er zijn weinig mensen die na verloop van vele jaren hun vermogen daarmee uh, enorm hebben zien, uh, zien toenemen. Beleggen is een serieuze zaak. En dan moet je stap voor stap gaan doen. Dan moet je breed gaan doen en niet uh, gaan daytraden. Maar beleggen is vermogensvermeerdering over een lange periode. Uh, dat is een verstandige manier van beleggen. Zo, andere... zou, zo zou het moeten zijn. Maar, maar even, even kijken, want mijn opa en oma, die hadden uh, wat aandelen. Uh, ook al is het heel erg spannend hoor. Maar die, die, die keken daar inderdaad met een lange termijn visie. Die, die zei van nou, dan de, uh, heet dat, geloof ik. Philips moest erin zitten. Uh, er moest wat olie in zitten. Koninklijke olie, Shell dus, eh, en nog een paar, ik geloof Unilever. En dat, dat was dan, en dat hielden ze ook echt dat aandeel. Dat hielden ze gewoon twintig jaar lang vast. Verstandige beleggers. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat uw uh, grootouders... daarmee uh, ook meer vermogen hebben, zien, uh, hebben opgebouwd... dan veel van de zogenaamde handelaren of daytraders... of mensen die geduld niet konden, konden opbrengen... om een belegging te laten renderen voor de lange termijn. Laten we even een ander woord meteen naar het alfabet erbij pakken. Dividend. Ja. Wat is dat? Nou, dividend. Er is een aantal beursgenoteerde ondernemingen, een aantal, aantal aandelen... Die, die naast het feit dat je de koersen kunt uh, zien toenemen over een aantal jaren... die zeggen, we willen ieder jaar, of soms zelfs ieder kwartaal... willen we de, de, de beleggers, de mensen die zo'n aandeel hebben, een stukje rente geven. Wij noemen dat dividend bij aandelen. Dat betekent een stukje van de winst die de onderneming heeft gemaakt... wordt teruggegeven aan de aandeelhouders. De aandeelhouder is uiteindelijk een, een mede-eigenaar van het bedrijf. Waren mijn opa en oma nog echt de aandeelhouders die voor dat dividend een aandeel hadden? Uh, ja, dat zeker. Dat type beleggers bedoel ja, ik? Ja, dat was, dat was, met name vroeger was dat uh, eigenlijk standaard. Je kon uh, je bijna geen aandeel voorstellen die, die niet een behoorlijk dividendrendement uh, had. Dat is in de jaren 80 en 90 is dat, uh, is dat een stuk minder geworden. Toen was iedereen minder geïnteresseerd in dividend, maar meer geïnteresseerd in de Appreciatie, de toename van de koers van het aandeel op zich. Heel simpel, je kocht een aandeel op 100 euro... en als je een beetje geluk had, was het een half jaar later 120 euro. En er, en er waren diverse jaren waar het nog veel verder ging. En dat gebeurde dus ook daadwerkelijk. En dat trok een enorme aandacht van heel veel mensen... die geen belegger waren van oorsprong, zeiden... dit wil ik ook wel meemaken. Uh, en uiteindelijk bleek dat ja, veel van dat soort bedrijven... niet zo solide waren als ze dachten. Maar even, even erop, want dat is wel een hele belangrijke, denk ik. Uh, dus de, de, het, het, het beleggen type aandeelhouder... Uh, die hielden een aandeel vast. 10 ja. jaar, 15 jaar, 20 jaar of zolang ze het wilden hebben. En die keken naar het dividend. Want dat was zeg maar, de reden waarom ze het aandeel wilden hebben. Je zegt in de jaren 80 is die omslag gekomen. Toen kreeg je een ander soort. En die, die, die jagerige uh, aandeelhouder. Hè, dus de, de anglo-saxische jaagcultuur zeg maar, van aandeelden. Die geld meer waard moeten worden. Wat heeft dat gedaan met uh, het, het aandeelhouderschap? Uh, wat het heeft gedaan met een deel van het aandeelhouderschap? het is natuurlijk niet zo dat uh, wat, wat, wat, wat je omschrijft, wat je open oma deed... een aanval kopen en houden voor de lange termijn... dat geen belegger dat meer doet. De beste beleggers doen namelijk exact dat. Echter, er is een grote groep uh, van mensen... en vaak ook particuliere beleggers... die dachten snel rijk te gaan worden... en de, en de beurs als een soort groot casino hebben gezien... En uh, veel van die beleggers uh, die hebben gewoon heel veel geld verloren. Um, ik, ik hoor heel vaak commentaren de, de, de beleggers, de aandeelhouders... die alleen maar voor de korte termijn uh, erin zitten. Uh, ik kan u zeggen dat de meest succesvolle beleggers... zitten er voor de lange termijn in. En dat zijn juist de beleggers die na het, zeer veel vermogenstoename uh, uh, kunnen, kunnen, kunnen laten zien. In tegenstelling tot die heigige aandeelhouders... zoals uh, die vaak worden gezien uh, uh, door bijvoorbeeld Uzonet. Ja, zeker. Uh, en, en dat zijn ook de mensen die de boel kapot maken uiteindelijk. Die wel, want je zegt, het merendeel heeft uh, uh, wel die lange termijn visie... en het geduld en ook het, het verstand om naar rendement te kijken. Of dividend te kijken, sorry. Maar... Uh, heel veel grote beleggers, ook pensioenfondsen, uh, die doen het helemaal niet. Die speculeren gewoon op de koerswinst en die bedrijven die weten gewoon wat er van ze verwacht wordt. Ja, even voor de duidelijkheid: uh, speculeren uh, op de koerswinst hoeft niet slechter of beter te zijn dan te kijken naar dividend. Het is zo historisch gezien waren beleggers zeer sterk geconcentreerd op dividend. Een jaarlijkse uh, extraatje van het bedrijf, waar het bedrijf een deel van de winst ging teruggeven aan de aandeelhouders. Dat hoeft niet per se beter te zijn als een bedrijf dat zegt de winst die wij maken als bedrijf... gaan we terug investeren in een bedrijf... waardoor we nog meer groei kunnen ja, laten nou zien... Goed. en op de lange termijn wellicht KPM heel veel dividenden. Het pompt waar heel veel beleggers heel erg boos... want KPN was nu juist een aandeel waar, waar je dividend kon verwachten. Ja, maar dat, maar dat wil ik... Het is een heel mooi voorbeeld, want juist bij KPN zou je kunnen zeggen... dat KPN wat te royaal wellicht is geweest... naar die aandeelhouders die veel dividend wilden hebben... en daardoor te weinig heeft geïnvesteerd in hun eigen, hun eigen business. We gaan even verder met het alfabet, als je het goed vindt, Errol. De AEX bestaat 30 jaar. Wat is de AIX eigenlijk precies? Ja, de AEX is een verzameling van een aantal beursgenoteerde bedrijven. De bedrijven die uh, zowel groot zijn als waarin veel wordt gehandeld op de Amsterdamse beurs. Het is een, een mix van allerlei type bedrijven uit allerlei sectoren. De AEX op zich als index internationaal heeft weinig relevantie. Maar de AIX is een denkbeeldig mandje van bedrijven? Ja. Dat zijn het. het dan de grootste Nederlandse uh, beursgenoteerde ondernemingen? De grootste. Vermenigvuldigd met hoeveel er in een bedrijf wordt gehandeld. Dus er vindt een bepaalde weging plaats. Een bedrijf uh, dat, dat groot is en waarin veel wordt gehandeld, die krijgt een hogere prioriteit binnen die AIX. Waarom is dat? Ja, dus, uh, het, uh, waarschijnlijk was de gedachte achter die index. Welk bedrijf is relevant voor beleggers? Een bedrijf dat wellicht misschien heel groot is, veel omzet maakt, veel winst maakt, waarin uh, eigenlijk geen omzet is, waar geen handel uh, plaatsvindt. Heeft blijkbaar geen aantrekkingskracht voor veel, veel aandeelhouders. Wellicht was dat toen de, toen de gedachte. Terwijl misschien wat kleiner bedrijf, wat misschien veel groei zal laten zien over de komende 10 tot 20 jaar. en waarin veel aandacht, veel aan- en verkooptransacties plaatsvinden. ja, die krijgt wat meer prioriteit. Maar wat is de AIX dan precies? Ja, AIX is in feite een optelsom van een aantal van dertigtal van dit soort bedrijven. waarbij sommige bedrijven een hogere weging krijgen dan andere. Maar die weging, wat zegt dat dan uiteindelijk, Ik dat, dat, dat totaal van het mandje, die hele index, wat, wat, wat, een indicatie van wat is dat precies? Het geeft een indicatie van de stemming op de, op de, op de aandelenmarkt in, op, in Amsterdam. Het geeft een indicatie van hoe beleggers de, de waarde van deze dertig ondernemingen zien. En als je ziet dat die index dus toeneemt van het ene moment op het andere, denken beleggers op dat moment, hé, hey, deze dertig bedrijven zijn waardevoller dan een paar minuten geleden. En uiteindelijk gaat het helemaal niet zo slecht hè, met die AIX, want die staat nu op 3,52, zeker ik het goed? Ja, 3,52. Ja. Ja. Dat is uh, het hoogste punt sinds 2000, pop, pop, 2008, geloof ik. Hè? Ja, veel beleggers uh, verbazen zich daarover. Uh, ik ben er trouwens eentje van. Als je kijkt naar de, naar, de, naar, de, naar de problemen die wij toch in financieel en economisch opzicht hebben in de laatste jaren, uh, te beginnen met de kredietcrisis en nu de eurocrisis daarbovenop. Uh, allerlei structurele problemen die op ons afkomen qua vergrijzing... is het eigenlijk heel opmerkelijk hoe sterk uh, de beurzen zich hebben gehouden. Dat is absoluut, ja, precies. Want eigenlijk zou je verwachten dat ze veel verder onderuit zouden gaan. Je zou het verwachten. Je zou ook kunnen zeggen van uh, de beurs kijkt vooruit. Beleggers zijn niet zozeer geïnteresseerd wat een onderneming nu doet... maar meer wat, is het, wat zijn de kansen dat een onderneming veel meer winst gaat maken... in de komende jaren. Blijkbaar verwachten veel beleggers dat, uh, dat, dat bedrijven flinke winsten laten zien... Uh, en het kan er ook mee te maken hebben dat de alternatieven voor aandelen... zo slecht renderen. Spaargeld rendeert bijna niet obligaties, de dividendrendement wat je erop hebt, obligaties, is bijzonder, dat bijzonder is... laag nu. Obligaties, dat... mag ik even met Alfred uitleggen? Dat zijn? Obligaties zijn ja, gewoon schuld, uh, schuldbewijzen. Dus de overheid, zoals de Nederlandse overheid, die leent geld. Die heeft geld nodig, uh, die heeft altijd financieringstekorten. Dat geld moeten ze ergens gaan lenen. Nou, die lening, dat geld halen ze bijvoorbeeld bij pensioenfondsen, maar ook bij particuliere beleggers. Nou, voor die lening dan moet je, dan moeten ze rente betalen. De rente die nu de Nederlandse staat betaalt, is, is, is te verwaarlozen. Je praat over anderhalf, twee procent voor een lening die tien jaar loopt of die drie jaar loopt. Dus laat ze een negatieve uh, rente uitgeschreven, ja. toch? Dat een, een lening voor Dat, dat staat... geeft maar ja, voor korte termijn. Je uh, krijgt staat geld toe in feite dat, dat, je, dat ze het lenen. Het is ongelooflijk wat er nu gaande is. Ja, maar met wel, dat, een maar dat in achterhoofd, is het begrijpelijk dat mensen zeggen: ja, dat ga ik echt niet doen, okay. dan maar aandelen. Errol Keijner is mijn gast, adjunct-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB. Um, even kijken of we het alfabet nu afgewerkt hebben. Beleg hebben we uitgelegd, uh, AIX hebben we uitgelegd, dividend hebben we afgelegd, uh, uitgelegd. Eén um, woord niet, aandelen. En dat is wel interessant, het woord aandelen. Want um, er was onlangs een um, documentaire te zien van de VPRO en de NTR. Uh, dat was een programma dat heet De Gouden Eeuw, met Hans Goedkoop. En daar wil ik even een klein fragmentje van laten horen. Die vvc schepen die kwamen hier in grote getalen binnen. Hoe was de winst? Dat viel vies tegen. Dus ze verdienden eigenlijk de eerste tien jaar helemaal niets. Er moest zoveel geïnvesteerd worden in schepen in forten, noem alles maar op. De bewindhebbers van de compagnie hadden al het geld hard nodig. Dus die hebben zo lang mogelijk geprobeerd om zo weinig mogelijk aan de aandeelhouders terug te geven. Jij hebt hier een voorbeeld van een heel vroeg aandeel... Ja, dus dit, is, um, dit komt uit Enkhuizen. En het was zo bij de VOC dat als je dan je intekening in 1606 voltooid had... Hè, 1602 moest je beginnen met betalen, 1606 was je voltooid. Dan kreeg je een kwitantie. Nou, dat noemen we altijd nu het oudste aandeel. En... Het mooie hiervan is, er werd precies opgetekend op de achterkant 1612. Zoveel dividend betaald. Dat is het eerste dividend. Dus tien jaar wachten, ja, tien jaar. Hè? Tien jaar wachten. En dan 1615 en 1618. En dat was het dividend wat nog eigenlijk uit 1611 stamde. Dus ze moesten toen ook in de eerste dividenden, want de VOC die had helemaal geen geld. Dus die winstuitkeringen werden beloofd, maar dan nog niet uitgekeerd. Want, en dan probeerden ze het eerst uit te keren in specerijen. Maar ja, die aandeelhouders dachten ook, ja, als je nou iedereen specerijen geeft, zijn die ook niks meer waard. Dus doe ook maar niet. Enorme kasproblemen. En je ziet dus bij deze enkhuizer aandeelhouder, als je dat in een grafiekje zet... dan zie je dus dat het een hele bescheiden winst is, over per jaar gemiddeld genomen. En dan zit er opeens een breuk in, in 1633. Nee. Toen hadden ze in Azië de zaakjes gewoon op orde. U hoorde ook de stem van Hans Goedkoop, de presentator. Eh, interessant is dat het begrip aandeel in Nederland bedacht is door de VOC. Hè? Die moesten ja. handeldrijven, die hadden geld nodig. En uh, die uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, fonds is een fonds geworden met vergaande uh, uh, implicatie, mag je wel zeggen, toch? Ja, nou, dat is... Uh Misschien uh, is het tegenwoordig, het begrip aandeelhouderschap klinkt wat, wat negatief, maar het is een van de redenen dat we zo'n uh, enorme rijkdom en, uh, en, en sociale welvaart hebben kunnen opbouwen in de westerse wereld. Dus dat is een van de belangrijkste vindingen geweest, denk ik, in, in de afgelopen eeuwen. Dus het begrip aandeel, het begrip uh, financiering van een bedrijf dat verder kan gaan dan alleen maar geld lenen, maar gewoon mede-eigenaar worden van een bedrijf. Bijzonder was geloof ik dat de VOC, maar ik weet niet of, of, of ik jou misschien daar ook mee over vraag, jouw kennis daarmee over vraag, dat de VOC de eerste was die het verhandelbaar maakte. Die zeiden van niet ja. alleen je, je, je investeert geld en op een gegeven moment kom je het terughalen en je, tussendoor krijg je wat rendement, maar dat, je ook, dat jij ook kon iets kopen, een aandeel ja. namelijk, en het aan mij weer doorverkopen. Exact, exact. Dus de verhandelbaarheid van, de, van, van het eigendomsbewijs is toen dus een essentiële voorwaarde. Daarmee heb je een markt gecreëerd en dat is natuurlijk een, een, een hele grote vondst geweest, een Nederlandse vondst. En, en die verhandelbaarheid... Dat is in zijn essentie gewoon nooit veranderd. Dat is het, de essentie van aandelen. Je koopt een stukje bedrijf en dat kan je vrij verhandelen. Ja, dus je wordt mede-eigenaar van een bedrijf. Een stukje van een bedrijf, dat is, dat is jouw eigendom. En is eenvoudig verhandelbaar via een soort markt. Is um, aandelenbezit, aandelenbeheer, is dat nou een vak? Of is dat toch, toch nog steeds een kwestie van geluk en gokken? Uh, het, is, het is allebei. Uh, ik wil misschien verder trekken dan alleen aandelen, beleggen. Uh, beleggen is een, uh, een serieus iets. Uh, beleggen is voor heel veel mensen relevant. Voor veel meer mensen dan, uh, dan, dan die nu actueel beleggen. Het is echt iets wat je niet onbezonden moet gaan doen. Want anders krijg je het nou, voorbeeld wat, wat jij noemt uh, van Kaap Quest, Veel mensen zijn begonnen met beleggen met World Online. Nou, Die zullen niet snel terugkomen... En toch is het voor veel mensen heel belangrijk... dat ze voor de lange termijn aan vermogensopbouw gaan doen. Omdat de overheid terugtrekkende bewegingen maakt. Het bedrijfspensioen veel minder waardevast is... dan mensen het ooit hadden gedacht. Dus beleggen is een serieus iets waar je naar moet gaan kijken. De wijze waarop je het gaat doen, daar, daar zijn nog wat, wat kanttekeningen te plaatsen. Is het verstandig voor beginnende beleggen direct aandelen te gaan uitkiezen of kan beginnende belegger veel beter een, een, een, zijn geld... iedere maand 100 euro, 200 euro, 500 euro, wat je ook kunt missen... in een beleggingsfonds stoppen. Ik denk het tweede. Voor verweg de meeste mensen die aan beleggen zouden moeten denken... kunnen beter voorzichtig beginnen door geld te, te, te stoppen... in een breed gespreid beleggingsfonds met een lage kostenstructuur... in plaats van direct als een soort specialist... aandelen uit te gaan kiezen, officieel gaat kopen of Unilever... of een of andere eh, hoge kans, maar hoog risico biotech firma. Je kunt veel beter beginnen door geld te stoppen in beleggingsfondsen. Gespreid, iedere maand een beetje. Okay. Um, laten we even kijken naar, naar de, de huidige stand van zaken. De, de, de, de stand van het land, zoals ik uh, dat straks zei. Um, er zijn een paar factoren, uh, indicatoren, die, die er heel slecht uitzien. Laten we beginnen met Amerika. Amerika heeft een onwaarschijnlijke staatsschuld. En dat is zo'n puistschuld... Uh, dat, dat eigenlijk ieder normaal land om zou vallen. Waarom valt Amerika eigenlijk niet om? Nou, de, de staatsschuld van Amerika... is relatief uh, vergelijkbaar met die uh, in Europa. Is relatief vergelijkbaar met die van het Verenigd Koninkrijk. En is vele malen lager met die in Japan. Dus dat even ter nuancering. Dus de, als al ellende is in Amerika, is die wereldwijd. Echter er is één zaak die, die, waarin Amerika zich onderscheidt... in sterk negatieve zin ten opzichte van de, de meeste andere grote economieën... is dat naast die enorme staatsschuld... die vergelijkbaar is met dat in Europa en veel lager is dan die in Japan... heeft Amerika verplichtingen op zich genomen... die te maken hebben met zorg en pensioenen in mindere mate. En die verplichtingen qua zorg zijn compleet buiten... Uh, het, het huishoudsboekje van de Amerikanen gehouden. En als je dat zou meenemen, praat je over een veelvoud... Dan wat ze nu hebben. Als maar je wat, nu kijkt, wat, wat, wat voor verplichtingen bedoel je dan? Eh, zorg. Dus eh, kijk, de, de, de, de, de, wat wij hier in Nederland hebben, van ja, als je ziek bent of er gebeurt iets met jou, dan, dan kun je zo het ziekenhuis bij wijze van spreken binnenstappen. In Amerika ligt het wat gecompliceerder. Daar ben je verantwoordelijk voor jezelf. En dan moet je alles maar zelf zien te financieren. Nou, in de tussentijd heeft Amerika een aantal stappen gedaan. Onder andere Obama trouwens. Door te zeggen, wij als staat zorgen voor grote groepen eh, Amerikanen... dat ze toch eh, medische zorg kunnen gaan krijgen. Dat is heel mooi dat ze dat doen in sociaal opzicht. Maar ze hebben de financiering daarvan niet rond. En zeker als je kijkt over wat, wat verder in de toekomst, over 10, 20 jaar... Eh, zal Amerika problemen hebben om die zorgverplichtingen echt, uh, echt te kunnen leveren. Ja, wat je zei net, die staatsschuld van Amerika die valt in verhouding wel heel erg mee. Maar uh, een heel belangrijk aspect waarin Amerika zich onderscheidt met Europa... is dat ze bijna geen belasting ophalen. Dus uh, er, is heel weinig, er zijn weinig sturende mechanismen voor Amerikaanse overheden... Uh, om geld uit de markt te trekken en die staatsschuld af te lossen. Nou, eigenlijk is dat een heel positief commentaar van wat je nu zegt over Amerika... Ondanks dat de belastingen zo laag zijn in Amerika... zijn ze geslaagd een staatsschuld uh, op te bouwen... die niet slechter is dan die in Europa, uh, Verenigd Koninkrijk... en die veel minder slecht is dan Japan... Dat betekent dus dat zij wellicht de mogelijkheid hebben, door iets wat meer te gaan draaien aan de, aan de belastingtarieven, om een klein stuk van die, van die staatsschuld af te bouwen, dan wel minder snel te laten toenemen. En vooral in de tussentijd ook geld bij te drukken, toch? Uh, dat is wat eigenlijk nu gaande is in heel veel grote economieën wereldwijd. Dat is, uh, er vinden door centrale banken uh, heel veel kunstschepen plaats. Uh, die zijn begrijpelijk, want uh, het, het financiële systeem enkele jaren stond op instorten. Uh, er was echt paniek bij alle banken wereld, wereldwijd. Nou, dat is gelukkig, uh, zeker voor de korte termijn, is dat de kop ingedrukt. Maar het is de kop ingedrukt middels allerlei soorten trucs... die te maken hebben met geld bijdrukken. Maar is geld ook niet uh, een van de oorzaken... van de grote wereldwijde crisis voor de Tweede Wereldoorlog geweest? Ja, in de dertig jaren, en uh, daar had je dat inderdaad als issue. Uh, dat daar uh, geld werd bijgedrukt, uh, de, de, in Duitsland bijvoorbeeld. Uh, torenhoge inflatie. Broden die miljoenen markten kosten of miljarden uiteindelijk zelf. Dat is juist. En de, het, het risico en het, het gevaar wat, wat, wat veel economen nu zien... is dat de trucs die nu worden uitgehaald door de, de, de grote centrale banken... dat die uiteindelijk zullen gaan resulteren in inflatie. Dat betekent dus dat, je, dat, dat, je, dat het steeds duurder wordt om een brood te, te gaan kopen. Nu hebben, Met al die trucs zijn ook wat tegentrucs verzonnen door de centrale banken... om dat te neutraliseren voor een deel... Maar de meeste economen. Maar wacht, gaan er de inflatie pakken we zo even op als je het goed vindt. Maar ja. even, even de, die, die geldpers die maar aangezet wordt, is dat dan niet gewoon een bizar slecht idee en ook heel erg bedreigend voor ons hier in het Westen. En ook bedreigend voor mensen die geld willen gaan beleggen. Uh, nee, want nu de, de geldpers die wordt voor een groot deel aangezet, maar voor een deel wordt er weer geneutraliseerd via, via andere trucs. Het is dus, dus niet zo dat het geld in de economie wordt gepompt, het wordt er net zo snel weer uitgehaald. Uh, de bedoeling, namelijk, is inderdaad om de economie aan de gang te houden. Uh, je ziet ook dat er heel veel geld nu naar de banken toe gaat. Maar de banken zijn zeer terughoudend om het geld uit te lenen aan bedrijven. En dat was natuurlijk aanvankelijk ook een van de opzetten. Banken moeten ervoor zorgen dat de reële economie, de echte economie, aan de gang is. Dat betekent dat ondernemingen makkelijker geld moeten gaan lenen om investeringen te doen. En dat loopt nog niet echt lekker. Oké, okay, goed. De vraag is dus, die indicatoren, als je naar Amerika kijkt... dan zeg je eigenlijk die staatsschuld, dat valt eigenlijk best wel mee. Sterker nog, daar kan je best op een positieve manier naar kijken zelfs. De economie in Amerika is ook, de huizenmarkt gaat weer ietsje beter... Ja, wat, in Amerika, wat Amerika voor heeft, zeker op de EU, is dat de, dat, de economie, dat de economie veel flexibeler is. Dat wil zeggen, als het slecht gaat kunnen mensen, en dat, is, dat klinkt keihard, maar kunnen mensen sneller worden ontslagen... of aan de lonen kan het worden gedaan. Maar als het wat beter gaat, zijn bedrijven sneller bereid mensen weer aan te nemen... omdat als het toch slechter moet gaan, kunnen ze sneller weer vanaf. Dat heeft goede en slechte kanten. De, de goede kant is dat de, dat de economie daarmee heel flexibel wordt... dat ze sneller kunnen inspelen en dat de groei sneller kan worden, gere, worden gerealiseerd. Daar is, daar is Amerika sterk in, waar Amerika zwak in is en daar onderscheidt zich een sterk negatieve zin... ten opzichte van onder andere de Europese Unie... dat ze een, een aantal uh, verplichtingen buiten het staatsboekje hebben gehouden. En dat gaat wederom over alle zaken die we in Europa heel goed hebben geregeld. Zorg, pensioenen, dat is in Amerika beduidend slechter uh, geregeld. Uh, financieel. China uh, schreef uh, jaar na jaar uh, dubbel-digit uh, groeicijfers, uh, 10% en meer... Um, dat is nu minder geworden, 8%, 7%. Um, en, en prompt dus een paniek, want iedereen denkt: oh, het gaat niet goed met China. Valt dat mee of valt dat tegen, die goede cijfers? Je kunt om een gegeven moment, als je zo groot bent geworden als China in de afgelopen decennia... zal om een gegeven moment, je kunt niet met 10% of 15% blijven groeien. Om een gegeven moment uh, je zo, dat, dat gaat niet meer. Dus dat, dat snapt iedereen. Het issue voor, voor, voor China is niet zozeer dat de groei in plaats van 10% 7% gaat zijn. Dat is nog steeds heel hoog, wat geen één groot land om in de buurt gaat, gaat komen. Uh, het issue wat China heeft, is dat het zeer sterk afhankelijk is van de export... He, door lage, lage lonen kunnen ze veel produceren en veel exporteren. Het probleem wat China heeft is dat de interne consumptie... He, de, de interne markt nog relatief zwak is. En je ziet wat wij bijvoorbeeld in Nederland doen... maar in Amerika nog veel sterker. De consument is een heel belangrijke factor in hoe sterk de economie draait. Export ook, maar vooral de consument lokaal is bepalend. En de Chinese lo lonen, eh, nou, historisch gezien natuurlijk helemaal geen verrassing... want dat gebeurt bij al ontwikkelingslanden, de, de Chinese bij... lonen stijgen... waardoor ook westerse bedrijven weer arbeid weer terug gaan halen in Europa... Ja, of uh, andere landen zoeken waar de, waar de lonen weer veel lager zijn dan in China nu. Dus China heeft wel te degen wel wat, wat uitdagingen. Ook om te kijken dat ze meer kunnen alleen maar uh, goedkoop produceren... maar hoger, meer waarde toevoegen uh, aan, aan de producten. Maar de grootste uitdaging voor China gaat zijn de interne markt... om die volwassen te krijgen, dat er bepaalde middenklasse is... die inderdaad de producten koopt... In plaats van alleen maar hard werk voor, voor een heel laag, heel laag loontje om spullen te exporteren naar het maar, Westen. Maar in het kader van de stand van beleggingsland, China is het is positieve ontwikkeling of neutraal of negatief? Um, als VEB'er geven wij geen generiek, uh, geef specifiek advies over waar je moet gaan beleggen en welk aandeel je moet kopen, nee, of een land goed is of niet. Ik kan u wel als, als, als, als mijn persoonlijke mening hierover geven. Um, uh, als beleggen is het heel belangrijk dat je, dat je weet wat je koopt. Nee, wacht even, dat is de vraag. Ja, de, vraag, de, de, de, vraag, de vraag. de vraag is: als je naar China kijkt en de economische ontwikkeling, de prognoses voor China, zeg maar, ziet dat, zoals in Amerika, dat eigenlijk er best wel goed uit? Uh, nogmaals, ik kom tot waarom ik het zeg, is als volgt: Als Amerika zegt, het ziet er best wel goed uit, en misschien ziet Engeland er goed uit, en Frankrijk wil het minder, maar dan weet je ongeveer wat je koopt. Als je in China de, de cijfers ziet, dan denk je te weten, hé, hey, dat ziet er best wel redelijk uit. Maar wie zegt me dat die cijfers allemaal kloppen? Een aantal van de, van de cijfers in, in China is zonder meer opgeklopt. Er is een enorme belg, bubbel gecreëerd wat vastgoed aangaat. En de Chinese de, de manier, munt is overgewaardeerd? Nou ja, de, de, nou de Chinese munt is eerder ondergewaardeerd trouwens. Die wordt kunstmatig laag gehouden, hè, juist om goedkoop te kunnen exporteren. Maar de manier hoe de Chinese economie in elkaar zit is sterk centraal geregeld en gemanipuleerd. En er is geen sprake nog van een vrije markteconomie. Dat wil zeggen dat de statistieken die we ons, uh, ons bereiken vanuit China... Uh, dan, die neem ik toch met een korrel zout. Fijn. Goed, laten we het even hebben over Europa. Want we zijn aan het afvinken hoe het zit met, uh, met de, de stand in beleggersland. Uh, de, Europa, daar zijn nu minder zorgen over... omdat de ECB nu uh, een aantal structurele risico's heeft weggenomen. Ja, uh, de... de wat, wat de ECB ontzettend goed heeft gedaan. Het financiële systeem stond op instorten een aantal jaren geleden. En de ECB heeft alle Mogelijke en onmogelijke, ondenkbare methodes gevonden en geïmplementeerd om die, om die extreme crisis uh, tegen te gaan, en daar is de zijn Europese Centrale Bank ja, de Europese Centrale Bank in Frankfurt is erin geslaagd, dus ze hebben baanbrekende oplossingen hebben ze, hebben ze gecreëerd waarmee het systeem blijft functioneren. Maar baanbrekende open checks ook uitgeschreven? Uh, ja, inderdaad, er zijn wat open checks uitgeschreven. Dat hebben ze niet met plezier gedaan, maar er was gewoon geen keuze. Nee, maar jij vertelt het wel heel blij, maar ik word als burger daar niet heel blij van. Nee, je bent, ik ben, nou, het alternatief was dat de hele boel in elkaar was gedonderd. En dan waren we zeker maar dan twee, drie, vier jaar geleden extreem ontevreden geweest. Dat was paniek geweest tot en met. Dat hebben ze, daar, daar, daar, daar hebben ze oplossingen voor gevonden. Wat ze niet hebben opgelost zijn de structurele problemen die, die, die er binnen Europa en een aantal Europese landen uh, plaatsvinden. En dat is niet aan de Europese Centrale Bank, dat is aan de lokale politiek van ieder land om dat op te lossen. En dat is ook de reden dat de ECB bepaalde maatregelen heeft genomen. met tegenzin, maar het kon gewoon niet anders. Ligt er ook niet een ander probleem waar we het eigenlijk helemaal niet over gehad hebben? Eh, namelijk de. de... Er zijn een aantal oorzaken voor de kredietcrisis. De financiële crisis en de economische crisis waar we nu in zitten. En één daarvan zijn de banken, daar heb je het net al over, dat heb je net al even benoemd. Maar ook toch de inhaligheid van aandeelhouders. Die hebben dat hele vuurtje toch fors aangezwengeld. Nou, Als de, als de aandeelhouders hier schuld aan zijn, dan hebben ze, loon, hebben ze een loon wel gekregen in de tussentijd. Want de, de, de koersen zijn eerst met de internetbubbel en daarna met de kredietcrisis zijn behoorlijk uh, in elkaar gestort. Dus wat Tadde gaat, uh, uh, hebben ze hun loon wel gekregen. Ik denk dat het een stuk genuanceerder is. Het zijn niet de aandeelhouders die uiteindelijk de beslissingen hebben genomen... hoe een bedrijf moet worden gerund. Het zijn niet de aandeelhouders... Nou, even, dat was zo dat je in de reden valt. Uh, aandeelhouders hebben bijvoorbeeld dat de, de, de, de, de Children's uh, uh, Huppelde Pup Fund uit, uh, ja? uit uh, Londen... een of andere klein uh, hedgefundje, ja. heeft de ABN-Ambroon de Gallemie geholpen. Uh, daar is de Raad van mee meegegaan uiteindelijk... Maar uh, het zijn dat soort activistische aandeelhouders geweest... die op jacht waren naar die hoge rendementen die de boel, uh, nou, ja, nou ja, hebben. Dat, dat, uh, dat Children's Fund is nou bekend. Die hadden 1% aandelen van het oude ABN AMRO. Dus opmerkelijk dat iemand met 1% aandelen... die dus 1% van stemrecht heeft, uh, zoiets kan bewerkstelligen. Het issue is niet dat fonds geweest, dat, dat, dat Britse fonds. Dat is echt niet, het issue is geweest dat, dat ABN AMRO bijzonder slecht is gemanaged. Vele jaren lang. En dan ben je aangeschoten wild. En op een gegeven moment wordt er een aandeelhouder wakker... en zegt, luister, dit hier moet je wat aan gaan doen. Als je aandeelhouder geen punt heeft... dan krijgt hij geen andere aandeelhouders achter zich. Zeker. Dat, dat punt geef ik je zonder meer. Um, wat er gebeurde was dat zij inderdaad riepen: het gaat niet goed, uh, dit bedrijf moet verkocht worden uh, en emoties gehakt worden. Uh, vervolgens ging die muis, kreeg dan heel veel uh, olifantjes mee en uiteindelijk werd het een hele grote kudde. Dat is, dat is wat er gebeurde. Ze met, met, uh, maar dat waren toch allemaal, ook die olifantjes, waren toch allemaal activistische aandeelhouders in hun manier van denken in hun hebberigheid, in het feit dat zij het maximale eruit wilde halen. Ja, dat, dus als, als, als de kritiek is dat een aandeelhouder... Uh, een, een, een hogere prijs voor zijn investering wil hebben... Uh, als dat de kritiek is, ja dat is logisch. Een aandeelhouder wil zoveel mogelijk rendement hebben op zijn investering. Maar als ook u, als dat betekent dat een bedrijf in moties gehakt wordt? Uh, ook als een bedrijf in moties wordt tenzij, tenzij het aanhouden uh, van de oude situatie op de lange termijn meer rendement gaat opleveren. En ABN AMRO was dermate slecht gemanaged. Op dat moment had een zwalkende uh, strategie dat de meeste aandeelhouders geen vertrouwen in hadden... dat Rijkman Groenink in die tijd... Uh, meer rendement op de lange termijn kon genereren... voor de bestaande aandeelhouders. Maar is dan niet... Uh, even, even, even terug waar we straks mee begonnen. Hè, en dan gaan, we, dan gaan we lekker muziek draaien. Maar even uh, waar we straks over hadden... mijn opa en oma die zo'n aandeel hadden... met een visie van 10, 15, 20 jaar. Uh, dat waren helemaal geen activistische aandeelhouders. Die zouden misschien gezegd hebben... misschien, weet u wat, uh, uh, bestuurders... u moest maar eens wat anders gaan doen. Misschien dat ze dat gezegd hadden. En dat is wel echt wel iets echt fundamenteel anders dan de activisten die nu zeggen... weet je wat, hak die hele hap maar op, verkoop het maar. Ja, uh, ja het, is, het is gewoon niet zo dat, dat alle aandeelhouders... bij alle beursgenoteerde vernootschappen maar roepen... hak de onderneming maar op. Als een bedrijf goed wordt geleid met een duidelijke strategie voor lange termijn... om een integere manier waarbij de salarissen en bonussen niet buitensporig zijn... waarbij aandeelhouders of een koersappreciatie zien voor de lange termijn... dan wel netjes een dividend ieder jaar ontvangen... dan zal zo'n bedrijf niet onder zware druk komen van aandeelhouders. En enkele aandeelhouders zal nooit tevreden zijn... maar dat aandeel dat blijft doorgaan. U ziet het bij Shell, hè, wat, wat uw oma had... dat bedrijf bestaat nog steeds <laughs> ieder jaar een heel keurig dividend. Dus het is gewoon niet zo dat het voorbeeld wat u noemt bij ABN AMRO... Eh, iedere dag opnieuw gebeurt op de Nederlandse beurs. Dat is gewoon niet zo. Blijf een beetje switchen tussen u en u... maar ik blijf ja. als ik weet, je een consequentje doen wat je het niet echt vindt. Errol Keiner is mijn gast, als je een directeur bij de, de VEB... we hebben het over aandelen, dat zal u niet ontgaan zijn. We gaan even muziek draaien, je hebt muziek meegenomen. En uh, Wat? LTD, uh, uit mijn jeugd. Ik hou van funk en soul. Een beetje disco. en Back in love again. inside. Luna. Frank de Mosch. Met De gast Errol Keiner, adjunct-directeur bij de VEB. Ja, heerlijke muziek voor de tijd. Maar eigenlijk is om dat weg te halen. Maar... Luister je veel naar funk? Ja, funk en soul en disco. Ik ben in de jaren 80 en 70 een beetje blijven hangen. Ah ja, voor mij zijn we generatiegenoten. Met een vergelijkbare ja. afwijking dan in ieder geval. <laughs> ja. Waarom ben je ooit in aandelen gedoken? Uh, in beleggen in het algemeen ben ik begonnen met opties. Uh, het zal uh, medio-jaren tachtig, eind jaren tachtig zijn, zijn geweest. Uh, ja, spanning. Uh, een beetje, beetje spelelement, gokelement uh, zat erin. Denken dat je de markt kunt verslaan. Dat je een, een constructie kan vinden die, die bijna altijd winstgevend gaat zijn. En? Zo is het begonnen. Uh, ja, maar kan dat? Nee, dat kan niet. Nee? Nee, nee dat kan niet. Het is jou niet gelukt, maar het is nooit iemand gelukt? Um, nou, kijk, als je een miljard mensen laat spelen, dan zal er naar een tiental overblijven die, die na 30 jaar nog steeds succes heeft. Maar het is, het is gewoon niet reëel te veronderstellen dat je de markt structureel kunt verslaan. Um, er zijn, uh, en ik denk dat je op een kilometer afstand aanvoelt komen wat ik nu ga doen. Uh, er zijn natuurlijk veel experimenten met, uh, met dieren en beleggen. Uh, en een daarvan is een beursgorilla. Eens per jaar een is, uh, wordt een gorilla en die gaat bananen gooien. En waar die een bananen gooit, daar wordt een belegd. Laten we even naar luisteren. We gaan vandaag een live aandelenwissel uitvoeren met Jacko, onze beursgorilla. Hij doet dit al tien jaar voor ons. In die tien jaar heeft hij elk jaar de AEX verslagen. En een rendement behaald over die tien jaar van 105%. Dat wil zeggen hij is begonnen ooit met 100.000 euro. En we zitten nu boven de 200.000 euro. Eén keer per maand wisselt hij zijn portefeuille. Dus dan verkoopt hij een aandeel en hij koopt er een aandeel voor terug. Dat gaat middels de selectie van bananen. Hij selecteert één banaan die correspondeert met een aandeel en vervolgens uh, trekt hij uit een mand met 64 bananen een nieuwe banaan en dat aandeel uh, kopen wij aan voor zijn portefeuille. Facebook.com/slash uh, kazaluna daar kunt u het hele filmpje zien. Um, ja, het is, geeft mij zo'n gorilla zou ik denken. Ja, het probleem is dat het neefje van die gorilla het omgekeerde heeft. Dus als deze gorilla het twee keer zo goed doet als de zogenaamde experts... zijn neefje doet het dan twee keer zo slecht, je weet het gewoon niet. Wat je er wel uit kunt concluderen, want dit soort testen zijn natuurlijk heel vaag gedaan... als er een expert naar je toe komt en zegt, ik heb de gouden tip... je moet Unilever kopen of Octoplus of een of ander obscuur fonds... neem het echt met een zout. Niemand weet het echt. Want die, die, die zogenaamde tips, is het dan altijd onzin? Nee, het is niet altijd onzin, maar uh, het is uh, alles, uh, alle waren zijn. Dus als je dus iets hebt waar je zegt, dit is een heel mooi bedrijf, gezond bedrijf, goede vooruitzichten... dan is meestal de, de, de prijs die je ervoor betaalt, navernand hoog. Dus daar betaal je veel voor. Het. Omgekeerde, een, een bedrijf wat in de misere zit, daar zie je dat de prijs heel laag is. Dus in feite wat ik probeer te zeggen, het, het prijs en het risico is in het algemeen binnen de markt in balans. Welke tip is nou beter? Het slechte bedrijf voor, voor een prikkie kopen of het hele goede uh, bedrijf voor enorm veel geld? Maar dan moet je dus al bijna insight informatie hebben over dat bedrijf. Dus stel je nou voor dat je kiest voor dat bedrijf wat zo laag gewaardeerd staat. Dan moet je dus weten of er, of er herstelkansen zijn en hoe die eruit zien. Uh, als je het weet, mag je niet zo... Met, als je inside information hebt, mag je dat niet eens. Maar uh, als je uitgaat van... Ik denk dat de markt zich op een bepaalde manier ontwikkelt. Ik denk dat de onderneming een kans heeft om dit te overleven. En daarom durf ik een deel van mijn geld daarin te investeren. Kijk, dat is wel reëel. Maar weten doe je het niet. Nee. Niemand weet het. Heb jij uh, uh, zelf succesvol uh, of doe je het nog steeds uh, gehandeld in, uh, in aandelen? Ja, en ook bijzonder onsuccesvol. Ik heb uh, nou, ik denk nu zo'n dikke 25 jaar dat ik, dat ik uh, actief beleg in aandelen, opties, obligaties en, en dergelijke. En ik heb jaren gehad met fantastische rendementen. En ik heb jaren gehad, waar wat, uh, of jaren, maanden gehad... waar de rendementen die ik in vijf jaar had opgebouwd, uh, compleet verdampten. En als ik terugkijk, hè, nu uh, de laatste 25 jaar... Ik had het eigenlijk net zo goed op een spaarboomboekje kunnen gaan zetten... dat ik een vergelijkbaar rendement had met een veel lager risico. Dat betekent eigenlijk dat ik gewoon als persoon een slechte belegger ben... Niet zozeer dat de keuzes verkeerd waren... maar dat de persoonlijkheid die ik heb te veel actie gedreven is... en dat je te veel de koers in de gaten houdt... en te snel gaat verkopen en dan weer iets anders gaat kopen... te beleggen juist iets is waar je rust voor moet nemen... waar je een aankoop doet en dan zegt dit is iets voor de lange termijn... Met een, met een horizon van 5, 10 of misschien zelfs 20 jaar. Dat is verstandig beleggen. Niet de manier, zoals ik in de meeste jaren heb gedaan... van je koopt iets en uh, een week later verkoop je het weer... en dan koop je wat anders. Dat heeft weinig met serieus beleggen te maken. Dat is spelen. Maar heb je daarmee ook je eigen Rendementen uh, uh, teniet gedaan, juist exact. Maar, maar waar zat hem dat in? Want ik, bedoel, het algemeen, ga je, word je nerveus op het moment dat een, een koers gaat dalen. En dan kan ik me voorstellen, als jij een week lang koersdalingen ziet van een aandeel waar je veel van verwachtte, dat je denkt, uh, wegwezen of een uh, ander, ik koop je meer van want het aandeel, het bedrijf is goed, de markt die ziet het niet goed, dus ik denk dat ik wat meer ervan bij ga kopen. En dat is natuurlijk een val van je welste, dus er zijn twee manieren om daarna te kijken. Maar dit klinkt inderdaad wel aardig als een casino te, te klinken, wat je ja. nu beschrijft. Ja, het is ook inderdaad. Uh, voor, voor veel beleggers uh, is, is, is beleggen een spel. Uh, dan kun je nou beter nog naar een casino gaan. Beleggen is echt een serieus iets wat je voor de lange termijn doet. Je bekijkt een bedrijf, je zegt, is het een goed bedrijf, een serieus bedrijf? Begrijp ik wat het bedrijf doet? Is de prijs die ik moet betalen voor zo'n aandeel een stukje van een bedrijf? Is dat reëel? En als dat zo is, moet je eigenlijk daarna de koersen niet dagelijks... of op weekbasis gaan, gaan, gaan volgen. Als het goed gaat met een bedrijf, laat het liggen. En je zult zien dat je daarmee een hoger rendement haalt... dan de nerveuze belegger die het als een spel ziet als een soort uh, veredeld casino. KPN daalt nogal, hè, geloof ik. Ja. Het uh, is nu even aan het stijgen, weer trouwens. Maar uh, over wat langere periodes is flink aan het dalen. Uh, dat is een typisch aandeel waar, uh, waar, waar beleggers buitengewoon nerveus van kunnen worden, kan ik me voorstellen. Want ze betalen uh, minder dividend. Ze hebben voor een godsvermogen zich uh, in een nieuwe frequentie gestoken. Ja. Uh, waarvan je maar af moet wachten wat eruit komt. Tenminste, de beleggers vertrouwen er blijkbaar niet. Um, en dan, in zo'n specifiek geval, zou je dan denken: uh, wegwezen? Of zou je dan denken: nou, kijk maar rustig maar eens even naar tien jaar. Uh, een, een voorzichtige belegger zou zeggen van... verdraait, wat, wat, wat kan dit bedrijf nou werkelijk? Hoe sterk is de balans? Uh, kunnen ze nog wel dividend blijven uitkeren? En hebben ze nog genoeg middelen om te blijven investeren in, in, in hun business? En hoe ziet het uit met, met concurrentie van kabelmaatschappijen en dergelijke? Uh, dus die, die belegger, dat type belegger... zal wellicht minder daarin geïnteresseerd zijn. En wat uh, opportunistische belegger zal zeggen van... verdraait, het is nu zo goedkoop, veel slechter kan het niet worden. Waar de waarheid zit, weet ik niet. En het ergens niemand weet het ja Nou ja, tenminste dat weet je pas over tien jaar misschien. Ja, toch? maar niet van tevoren. En dat is nou het lastige van, van beleggen. En daarom, een zeker okay. worden, daarom is het ook heel verstandig dat als mensen gaan beleggen... voor de lange termijn, dat je dus niet in één of twee of drie of vijf aandelen gaat zitten... maar dat je een breed gespreide portefeuille ja, opbouwt. Ja, dat punt heb je gemaakt. Maar als je, als je nou kijkt naar jezelf... en je zegt, als ik nou over die langere periode kijk... Uh, in alle eerlijkheid, had ik het op een spaarrekening gezet... had ik hetzelfde gehad als wat ik nu had. Als je nu je eigen pensioenvoorziening op die manier had... Uh, uh, ik weet niet hoeveel je belegd hebt, dat hoef je ook helemaal niet te zeggen... maar stel dat dat om je pensioenvoorziening zou gaan... Um had je het dan ook slim aangepakt op deze manier? Nee, dan had ik het anders gedaan. Uh, dit was niet een pensioenvoorziening. En ik ben 47, ik heb nog een jaar of twintig te gaan. En ik hoop nog wat langer. Ik werk graag. Ik heb een leuk, leuk werk. Maar ook ik zal op een gegeven moment wat, wat opzij, meer opzij moeten gaan zetten. Uh, dan ga ik niet uh, noodzakelijkerwijs daytraden of uh, kopen en als spel zien. Dat is het moment dat je zegt, iedere maand een bepaald percentage van mijn salaris dat ik kan missen. Dat stop ik in een bepaald fonds, dat breed gespreid is. En ik kijk er vervolgens niet meer naar. Dat is een verstandige manier om je pensioen uh, uh, nest zoals de Amerikanen zeggen, op te bouwen. We gaan straks in de tweede uur verder praten hierover. En dan blijf je ook zitten, dat vind ik hartstikke leuk. En dan gaan we praten met de luisteraars. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, is of luisteraars of u thuis in de auto of waar ik ook bent... Uh, geld achter de hand heeft en eigenlijk overweegt om te gaan beleggen of dat misschien ook al doet. Uh, of misschien gaat u sparen, of misschien heeft u wel slimmere manieren om geld te vermeerderen. Kortom, ik wil graag mooie verhalen horen over, uh, over beleggen uh, en omgaan... met met geld, wat je even niet meer nodig hebt. 0800-1121, dat is de telefoonnummer van Kazaluna. 0800-1121, je kunt mailen naar kazaluna.ncv.nl Twitter en hashtag Dumos, Facebook Casaluna, eh, eh, Althans, facebook.com slash Dat is hem helemaal. Um, want is het wel een goed moment nu om weer in te stappen, eigenlijk? Uh, het, je zou kunnen zeggen, het is ieder moment een goed moment om in te stappen. Maar doe het gefaseerd, iedere maand een klein beetje omdat niemand precies de markt kan timen. Iemand die denkt dat hij het kan, uh, die houdt zichzelf voor de gek. Iedere maand een klein stapje. En als je dan kijkt over een periode van 10, 20, 30 jaar... Uh, dan kun je bijna zeker zijn dat je een mooi vermogen hebt opgebouwd. Laten we straks in de tweede uur maar eens gaan doorspitten... in welke sectoren er nu wat gebeurt. He, individuele beleggingsadviezen ga je toch niet geven. En dat is misschien helemaal niet zo interessant. Maar wat wel interessant is om eens te kijken... waar je nog geld mee kan verdienen, straks. Um, zullen we dat afspreken? Oké. Okay. Gaan we dat doen. Uh, dat is in de tweede uur van Kazerloenen. U krijgt het hoorspel uh, zo meteen te horen. En wij zijn straks weer terug uh, na het uh, nieuws van 1 uh, uur met Kazerloenen. 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Kazerloenen. Errol Keijner hoorde u net, adjunct directeur van de VEB. Hij blijft zitten straks. U kunt ook aan hem vragen stellen. Ik ben gewoon benieuwd naar, uh, naar uw verhalen over beleggen en geld vermeerderen. Of misschien wel geld uh, vernielen en geld weggooien. Ook goed. Althans, het is niet goed, maar dan zijn de verhalen weer goed. 0800 1121, mailen kazeloenen Of twitteren, hashtag Dumas. Graag tot zometeen.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 Amsterdam, de jaren 70, de strijd om de wallen, deel 24, wonders. Haar je koffie? Ja, nou, Kijk, een stelletje van die Palestijnen, die hebben zomaar een vliegtuig gepikt. Pistool, een machinegeweer en als het ze niet zint, dan knallen ze gewoon de hele hap neer. Ah, die prijs schrijft iedereen hier op de wallen de wet voor. Behalve zijn zoons dan. Hè? Freddy is sinds het pak rammel van die knokplog alleen maar koppiger geworden. En Shuni, Nou, die is weer eens tegen een wijfje aangelopen. Zondag koffie? Nee, dankjewel. Hij heeft al een keer een vrouw met jong geschopt, maar volgens mij is hij dat alweer finaal vergeten. Je ruikt raar, jongen. Ja, ik ga zo douchen. Ik ken dat luchtje ergens van. Kan dit nou niet netjes geregeld worden? Wat nou netjes geregeld? Dat je kind, een vader en een moeder die getrouwd zijn, hebt. Ja, jezus, maar... Zo praat je hier niet. En geen grote mond over het huwelijk. Je vader en ik zijn al... Met mij en Nettie is het gewoon anders. Anders? Als je er nog één keer slaat... Ik ga douchen. Heb jij gehoord wat je moeder zei? Ja, pa. Als je trouwt, zal je zien dat alles anders wordt. Echt waar. Met Greet Pruis. Meneer Pruis, er is, er is hier... Het is voor jou, Robbie. Zo, ben je voor de verandering weer je... eens op de zaak? Er is, er is hier uh, uh, iemand van uh, bouw en uh, woning uh, toezicht. En wat wil die vent dan? Ja, uh, hij uh, uh, wil... Uh, moet u uh, dringend uh, spreken? Jezus, ik, uh, ik kom dan. Wat is er? Uh, bouw een woning bij de piepshow. Ik, ik moet gaan, moppen. Uh... Vind jij nou ook niet dat John moet trouwen? Oké, mij dat allemaal scheelt als, als hij maar eens een keer zijn kop leert in plaats van zo'n lul. Haar! Ja. Kokos. Ik ruik kokos. Daar zit die meneer Pruis. Ja, is goed, jongen. Uh, bedankt. Hé, hey, Harry. Zo. Je bent er ook vroeg bij. Ja, dan ben ik op mijn mooist. <laughs> ja, ja, natuurlijk wel. Ah, en u moet de man wezen van bouw- en woningtoezicht. Klopt. Uh, Pruis is de naam: Harry Pruis. Donders, Seb Donders. Donders? <laughs> ja, ja. U heeft een probleem, meneer. Nou, dan gaan we daar wat aan doen, meneer Donders. Uh... Heeft u een vergunning aangevraagd voor deze inrichting? Ja, een vergunning, zegt u. Er is ingrijpend verbouwd hier. En de bestemming is veranderd? Ja, kijk, het was een bouwval en nu is het een nette zaak. En ik betaal belasting, de hele mikmak. Dat vroeg ik niet. En nou ben ik dus nog bezig met die vergunning. Maar de inrichting is al in bedrijf. Ja, dat klopt, ja. Wilt u deze deur even open doen? Nou, nee, eigenlijk niet. Het is de, de kleedkamer van de dames. Ik wil ook wel overgaan tot onmiddellijke sluiting. Ja, maar oké. Okay. Sorry, eh... Uh... Doe je broekje even omhoog, meneer die wil even naar binnen. Ja zeg, als ik een dubbeltje krijg voor iedereen die dat wil. Mag ik er even langs mevrouw? Dank u. Deze materialen zijn niet geschikt voor een openbare inrichting. Nou ja, eh. Uh... Nooduitgang? De nooduitgang, eh. Uh... Daar. Daar? Meneer. Ja, of daar, of daar. Uh, daar zijn we nog mee bezig. Ik zal de brandweer vragen voor een aparte inspectie. En kunnen wij het probleem niet samen oplossen? Goedemorgen. Die vent heeft dus een eigen route. Klinkt goed. Hoe vaak is die loppen neergereden? Aadje. je? En jij staat voor hem in. 10% van de lading. Oké, okay. nou stuur hem maar eens langs. Joe. En? Klinkt goed. Ik wil hem nog wel zelf spreken, natuurlijk. Die auto is klaar, toch? Storik. Hé, hey, Rosanne. Leuk je weer eens te zien. Heb je vanavond wat te doen? Dat uh, hangt er vanaf. Heb je zin in een spelletje? Een uh, spelletje? Ja, een spannend spelletje. Ah, oh. en uh, wat bedoel je ermee? Gewoon poker of... Nee, uh... hey, zit je me uit te dagen? Nou, uh, eerder andersom, lijkt me. Goed, dan zie ik je vanavond, boven. Naked women, naked women, women, beautiful girls. Komt u binnen, komt u dat zien, mooie vrouwen. Helemaal naakt. Morgen. Twee minuten voor een piek, meneer. We hebben Duitse. Lotti. Nee, nee, nee, sorry. We hebben, uh... Ik ben van de brandweer. Bent u de heer Pruis? Nee, dat ben ik. Uh, ah. Kan ik iets voor u doen? Uh, ja, ik kom keuren. De brandveiligheid. Rop. Nou, uitstekend. Uh, ik zou zeggen, uh, gaat het gang. Dank u. Uh, rookt u? Uh, ik, heb, uh, ik heb een heel puik sigaartje, eentje voor thuis. Daar zeg ik geen nee tegen. Ja. Kijk eens, alstublieft. Uh, wat is dit? Dat, uh, dat is een uitstekend merk. <totstuken> <totstuken> <Aha>. <totstuken> ja. Nou, kijk maar even rond, zou ik zeggen. Hey? Dames, uh, excuseer, mag ik even? Ik heb uh, even een vraagje. Uh, Donders, Sep Donders van Bouw- en Woningtoezicht. Zegt u dat wel? <totstuken> Vreselijke vent. Kom maar neuken. Ja, ja die, die, is, uh, die is hier geweest. Uh. Hier? Ja. even kun je die sigaar meteen maar weer terug. Nee, nee, nee. nee. Wacht, wacht, wacht. En bij die man wacht. krijg je niks voor elkaar. Ja, maar als jullie nou... Als Alleen jullie nou... als je me meteen mijn pensioen kan verzekeren. Het spijt me, meneer Pruis, maar u kan me beter een goede advocaat nemen. Jezus, Freddy. Doe was Rustig. Straks lig je weer in het ziekenhuis. Ach, nou, wel nee. Kijk nee. dan. Ja, hè? je voelt je helemaal de held. Ik heb een nieuwe naam voor het huis: De Kluis. Wat? De Kluis! Oh, Omdat we die kluis boven hebben. En straks is het net zo moeilijk om dit pand open te breken. Vanavond hebben we een vergadering met allemaal mensen uit bedreigde panden. We gaan ons organiseren. Je denkt toch niet dat ik met dit soort gedoe mee ga doen? We hebben geen keus, Straks staat die knokploeg naast je bed. Ja. Boor heeft een plekje gevonden op de Prins Hendrikade. Dan zouden we een winkeltje kunnen beginnen. Een winkeltje? Ja, met zelfgebakken brood en taarten, oorbellen, kettingen. En chillums, doop, toch? Je wil alleen maar knokken. Wij zijn niet begonnen. Nee, maar ik, ik krijg niet het idee dat je er erg mee zit. Gelul niet. Ach, kom. Moet je toch kijken hoe je rondloopt? Je lijkt wel aan een, een sarzant uit een foute Amerikaanse B-film. Je lult uit je nek. Nou, jij lijkt op je vader, weet je dat? Wat weet jij nou van mijn vader? Nou, meer dan jij. Ah, ja. Ach, ja, daar nou ja. ja. Heb jij uh, last van je linkerarm? Nou ja, alleen met schrijven. Hoezo, mijn linkerarm, die doet het toch goed? Uh, je weet dat, uh, nou ja, als je, als je linkerarm... Ja, ja, dat uh, weten we, ja. Je... Nou, nou, even ophouden, ja? Ja. Die Albertini waar ik het laatst over had, hè? Die Amerikaan. Ja? ja? Nou, dan heb ik eens gepraat met wat mensen... Die gozer schijnt heel groot te zijn in Amerika. Echt super groot, hè? In de seks, gokken, bescherming. de serieuze man. Ja, nou, wil hij investeren op de wallen? Goh. geld erbij, dat is altijd goed. Maar veel meer hoeren kun je niet kwijt. Beetje gokken, natuurlijk, dat zou kunnen. Of een hotelletje bouwen. Papantjes opknappen, dat soort dingen. Maar kijk, als je in de drugs wil, dan is het meteen einde oefening. Al die klootzakken die daarmee bezig zijn, die worden op de duur allemaal knittergeek. Fantastisch. Uh... Hey. Oké, okay, allemaal. Ja. We gaan beginnen. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay. hey, hey, hey. Rustig. Jongens, kom op, even centraal. Hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Deze vergadering gaat over de toekomst. Oh. En niet alleen van dit pand, maar van de hele kraakbeweging. Okay. Zoals iedereen weet hebben wij hier vorige week bezoek gehad van een uh, nou, knokploeg. Ja. Ja. En hoe? De resten zijn nog te zien. Er zit plastic voor de ruiten. Die zit en, er en achter uh... die knokploeg? Laat hem nou ja, even, man. Daar kom ik zo op. Sorry. Sommige bewoners zijn weggegaan. Maar wij zijn gebleven met een kleine groep. Precies. Yes! yes. Goed. En waarom? Omdat dit pand de afgelopen twee jaar zes keer is doorverkocht. Absoluut. De prijs is gestegen zes, zes, zes van 60.000 gulden naar meer dan twee ton. Twee ton! Hey, als je kijkt wie er bij die verkoop betrokken is... komen we er telkens weer uit bij een meneer Bosman. Ja, bij de penose beter bekend als Rotterdamse aad. Penose? Hoezo penose? Ja, gokken, doop, misschien wel wapens. Hij heeft hier oh. ook een box vlakbij. Hoe weet je dat? Dat weet ik. Dat klinkt heavy, man. Ah. Penose. Penose. En die wil jij uitdagen? Nee, natuurlijk nee. niet. Ik zou ook het liefst ergens uh, gewoon rustig wonen, maar ja, hey, deze de, lui. Wat, zijn er mensen uit de loodsen van het Oostelijk Havengebied? KNZM-eiland? Ja, ja, ja. ja. Nee, die panden zijn vorige maand gekocht door diezelfde bosman. Ah, Oké. Okay. Weteringsgans? Ja, ja, daar woon ik. Is van een vriendje van hem. Echt? Zeker weten. Dus we kunnen hier wel weggaan, maar dan komen dezelfde lui morgen bij jullie langs. En daarna bij jullie. En bij jullie. Ga je nog meedoen? Ja. Daar? Nee, je zet begin bij 100 pieks gehad. Ja, nou en? Wie niet waagt? Ja, nou, ik heb maar een paar honderd bij me. Nou, dus. En? Go! Ieder van ons afzonderlijk kunnen ze bang maken. Maar met een groep zoals hier nu zit, mm -hmm. vegen we die uit. Ja, dat hey, is makkelijk gezegd, maar hoe kom je er altijd bij? Elkaar bellen? Ja. Ah. Daar staan die lui al lang binnen. Dat gaat toch helemaal niet? Barricaderen. En als ze op de stoep staan, en haalt zo'n barricade die gasten wel een tijdje bezig. Ah, dat geeft ons de tijd om elkaar te bellen. Toen maar, laat me zien dan. Drie boeren. Drie tweeën. Yes! En twee vijven, full house. Tering. Dat De Big ja. ja. En om te laten zien dat we niet bang zijn, stellen we voor dat we vanavond zelf bij hen langs gaan. Zelf initiatief tonen. Hé hey zeg, ik ga niet een beetje lopen knokken. Mezelf verdedigen is één ding, maar niet de hele... We gaan niet knokken. Alleen even aanbellen. Meer niet. Hé, hey, aatje. Hé. Hey. Uh, kan je me even ruglenen? Ik stond op winst en dan krijg ik in één alleen maar verdomme. Leuk dat je er bent, jong. Goedenavond, trouwens. Ja. Maar waarom zou ik jou nog geld geven? Geef mij eens één goede reden. Nou, je zocht toch een chauffeur? Voor Marokko? Ik dacht dat jij niet mocht van jou. Die hebben niks mee te maken. Zo, zijn we volwassen aan het worden. Kom op, man. Hey, ik heb jou een fantastisch aanbod gedaan, maar jij moest erover nadenken. Wat denk je nou dat ik doe? Een beetje afwachten tot dat meneer is uitgefilosofeerd. Nee, maar, maar... Je bent te laat, joh. Jezus! Tyfus! Hoe is dat, Wat is dat, man? Godverdomme, hij dragen ah, biefstuk. met. In. Moet ik even de jongens... Nee, ja, jongen, dan zijn ze al lang weg, man. Godverdomme, hij. Hey.